Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering spoort Oekraïne achter de schermen aan... om bereidheid tot onderhandelen met Rusland te tonen. In de Washington Post staat dat Washington bang is... dat Oekraïne de steun van andere landen verliest... als het land die bereidheid niet laat zien. En die steun is van groot belang... omdat er rekening mee wordt gehouden dat de oorlog nog jaren kan duren. Tot nu toe is Oekraïne niet bereid om met Rusland te praten. President Zelensky vindt dat alleen een optie... als president Poetin van het toneel is verdwenen. Bij een brand in een appartementencomplex in Manhattan in New York zijn 38 mensen gewond geraakt. De toestand van twee slachtoffers zou kritiek zijn. Vijf anderen hadden ook zware verwondingen, meldt nieuwszender CNN. In de woning waar de brand uitbrak waren mensen waarschijnlijk bezig met het repareren van fietsen. Het vuur is volgens de brandweer veroorzaakt door een zogenoemde lithium-ion batterij... die wordt gebruikt in elektrische scooters en e-bikes. Duizenden mensen zijn in steden in Peru de straat op gegaan om het vertrek te eisen van de linkse president Pedro Castillo. Volgens de actievoerders is de regering betrokken bij corruptie. Daar loopt nu onderzoek naar. De demonstranten trokken in de hoofdstad Lima naar het regeringsgebouw. Hier en daar ontstonden opstootjes. De politie zette traangasgranaten in om demonstranten uit elkaar te drijven. In het Zuid-Franse departement ERO is een Belgische speleoloog bevrijd uit een grot. De operatie duurde meer dan 24 uur. Bij de reddingsactie waren ruim 60 brandweermensen en andere specialisten betrokken. De Belg van 47 was samen met acht anderen in de grot. Daar viel hij drie meter naar beneden en brak hij onder meer zijn arm. De hulpdiensten hebben de man warm gehouden met een tent en kleding. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Montpellier. Hoe het nu met hem gaat is onbekend.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 like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 En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedankt ik hem hartelijk voor. En als opening hoorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis, met een weekje nog wel oud. Opname 1928. En deze plaat gaan we straks nog een keer draaien. Verder op in dit programma. Alleen dan in de versie van Wim Zonneveld. En de eerstvolgende artiest is André van Duijf. Artiest ten naam van Andrenus Adrianus moet ik zeggen. Adrianus Marinus. Roepnaam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 Die kneep er tussenuit. Wij zijn samen zonder vrije. Weg is Nico, Nico, mij? Ik heb genoeg van jullie twee. Oh. Je krijgt allebei de bons. Oh. Nico, Nico, Nico, Nico. Houdt het even We zeggen wel eens een goede start is het halve werk, nou. De opening was een beetje...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 Die begon zo wat in mij. Ah, Hij dacht dat er nog geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is hele zomer al niet lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven.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 Voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij Herst verkleurt weer langzaam alle bomen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 zich ontpotten als een verstokte principieel kledt aan de laar en met moed wilde productie stoppen de vaders waren geteisterd en geslagen uit het lood klacht luid tot wie maar horen wil zijn financiële nood je eigen kind je eigen bloed daar schaam je je toch voor dood dan breng je ze nou voor opgevoed, dan breng je ze nou voor groot. Je eigen kind, je eigen bloed, dan schaal je je toch voor dood. Maar heb je ze nou voor opgevoed, dan breng je ze nou voor groot.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 Daar breng ze nou voor opgevoed, daar breng je ze nou voor groot.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 Eindien wat ik nooit zou willen missen. Eindien wat ik nooit zou willen missen. Fissen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 maar o, oh, het ontroerde de jarige zoon. Het kwam niet van zijn vader, of broers maar van Nelens. De oudste zoon van Tante Shaan. Waarvan iedereen zei dat hij homo-suele is in die mooie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 In die mooie, in die fijne was eens in de vakantiedag. We kiekten ons kind toen in slaap was gezakt En hebben dat voor in het album geplakt Weet je nog wel, oudje We kiekten hem haast alle weken Was er ook een in matrozenvak bij en die leek precies op een jeugdkiek van mij. als hij zeven zal zijn en wij gaan zo door wordt het al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 Jozefine, Jozefine, ik was pas een teen. Toen heb ik jou, Jozefine, Jozefine Voor de eerste keer gezien Mijn moeder vond jou een belle. En heel misschien, Jozefine, Jozefine Was jij dat wel Maar jij bracht mij van de wijs En bovendien Leek de buurt in een op Parijs Als jij passeerde Als Jozefine Maar achter hierin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 mijn moeder vond jou al. lille bel. Maar kopie, kopie, jozefien dat had je wel. Liet jij je bijtijd en bij de zeven zien? Ging alle heren voor de bel. nou kun je nagaan. Oh, hey, Jozefine. Ik zag laatst een enorme jacht, het was in Saint-Tropez. Net reed er een chauffeur voor in een meters lange slee. Ik zag dat er maar in de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 <tiedit> hey, entre nous, mon petit en mon chou, ben ik. Hè. Ik ben liever in Lelbel in Saint-Tropez dan een drel in Zandvoort en de zee. <tiedit> een beetje kopie kopie kopie kan geen kwaad. Waar anders zat ik nou nog in de kalwa straat? Doe ze de grootte,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 Milangoni, u luistert naar Zandvoort Utrecht Zandvoort.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 Vijf Poten, zo hier de nummer uit Ja Zuster, Nee Zuster. En het is Laat Ze Breien. Insteken, omslaan, doorhalen, aflaten gaan. Insteken, omslaan, doorhalen, aflaten gaan. Als de mannen tussen bijen is gezellig gingen breien... met een knotje van die blauwe gemêleerde wol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 Alle mannen moeten breien. Ook in Cuba en Turkije. Oh, als Nasser nou maar gewoon een bolletruitje brengt. Om nog maar niet eens te praten van die verre Aziaten, Als hominis ging beginnen aan een kabelsteen.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 The world is